Goedemorgen, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Heftige ongelukken in Noord-Holland vannacht. Op de A7 bij noord beemster knalde een auto tegen de vangrail en vloog in brand. Twee mensen kwamen erbij om het leven. Iemand anders raakte gewond. Volgens een lokale omroep is hij opgepakt na een bloedtest. De politie zegt dat nog niet duidelijk is of hij de bestuurder was. Op de A4 bij Weteringbrug botsten later vannacht twee auto's op elkaar. En daarbij kwam één iemand om het leven. Een groep inwoners uit Oude Schip in Groningen voert sinds gisteren actie. Ze hebben protestborden langs de wegen naar het dorp geplaatst. De bewoners zijn het er niet mee eens dat de gemeente de geluidsnorm van de Eemshaven wil opschroeven. Wie ben de bang voor dat het ver over de normen heen gooit en dat het niet meer leefbaar is daarmee. En wil wie wie dan Vertel ons dat. Ja, de bewoners zijn bang dat ze straks niet meer rustig kunnen slapen of in de tuin kunnen zitten door al het lawaai. En agenten in Breda hebben vannacht hun handen vol gehad aan een vrouw van 19. Ze bekladden politieauto's op een parkeerplaats en brak ook een ruitenwisser af. Agenten gingen naar haar huis waar de vrouw ze bekogelde met glas. En daarna klom ze op het dak van dat huis. En na een tijdje kwam ze naar beneden en is ze opgepakt. En een hotel in Rotterdam heeft een bijzonder lawaaiige gast ontdekt. In de hotelkamer liep een haan rond. Ook had die hotelgast wierook, kaarsen en messen achtergelaten. Allemaal dingen die gebruikt worden bij een rituele slachting. Agenten hebben het beestje meegenomen en hem naar een zwerfdierenopvang gebracht. Daar zit hij eerst een weekje in quarantaine voordat hij bij de andere hanen mag komen. Heb ik nog het weer voor je? Op veel plekken regent het nog. Vanuit het zuiden wordt het droger. Maar later vanmiddag valt er zo nu en dan weer een buitje en het wordt een graad of tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Myself Alone Get you and keep you In my arms Evermore Leave all your lovelies Weeping on the faraway shore Out on the binding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 To China, all to myself alone. I'm gonna get you and keep you in my arms forevermore. Leave all your lovelies just weeping on the far away shore. On a biling With a moon Big and shiny Melting a heart Of stone I love to kick At you on a slow boat On a slow boat To China all to myself Oh Mm-hmm. <laughs>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 Met Stocello op solo-gitaar, Noesje op ridmgitaar en Nonny op akoestische gitaar. Luistert u naar het nummer 4 Sephora van het Rosenberg Trio. Ja.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 In een programma wat gewijd is aan de jazzgitaar kan Wes Montgomery natuurlijk niet ontbreken. En naast Wes op gitaar luisteren we naar Melvin Ryan op Hammondorgel en Paul Parker op drums. Het komt van de LP, The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery en het is een bekend jazznummer, Aragon.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 na praia da tua pele na onda do teu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 ¡Suscríbete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 Thank you.